1 uur, dikte Hark met het nos -journaal. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben rond middernacht weer aanvallen uitgevoerd op het commandocentrum van kolonel Gaddafi in Tripoli. Dat melden opstandelingen in de Libische hoofdstad, die in de buurt zijn van Gaddafis bolwerk. Of de Libische leider daar nog is, is onduidelijk. Ooggetuigen zouden gisterochtend panzerwagens hebben gezien die vertrokken uit het commandocentrum van Gaddafi. Mogelijk is hij naar het zuiden van Libië vertrokken om van daaruit de strijd voor te zetten. In de stad Syrte hebben Gaddafi-getrouwe troepen vanavond drie skutraketten afgevuurd. Volgens de NAVO werden de raketten vanuit Sierte richting Misrata geschoten. Ze zijn vermoedelijk in zee of in de woestijn geland. Sierte is Gaddafi's geboorteplaats en Misrata is al maanden een bolwerk van de opstandelingen. De Libiër die in Schotland gevangen heeft gezeten voor het opblazen van een Amerikaans vliegtuig boven Lockerbie moet weer worden vastgezet. Politici in de Verenigde Staten hebben dat gevraagd aan de Libische overgangsraad. Bij de bomaanslag boven Lockerbie kwamen in 1988 270 mensen om het leven. De Libiër Abdel El Magrahi werd in 2001 veroordeeld tot levenslang. In 2009 besloot de Schotse regering hem vrij te laten... omdat hij kanker zou hebben en snel zou sterven. In Libië werd El Magrahi als een held ontvangen. Onlangs zat hij nog bij een evenement op de eerste rij met kolonel Gaddafi. Twee Amerikaanse senatoren hebben de overgangsraad nu gevraagd... hem weer vast te zetten. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van de orkaan Irene. De Amerikaanse weerkundige dienst verwacht dat Irene de komende dagen het zuidoosten van de VS bereikt. Vooral in de Staten Florida, North en South Carolina worden voorbereidingen getroffen. Momenteel trekt Irene langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. De afgelopen nacht trok de orkaan over Puerto Rico. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn overstromingen en veel bomen zijn ontworteld. Ruim een miljoen mensen op het Caribische eiland zitten zonder stroom. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden drukkend warm... en vallen er vooral smiddags en s avonds flinke buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilaine Plach. Goedenacht en welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Wat hoor ik nou? Wacht even. Nu staan, waar ik eigenlijk niet mag staan omdat het namelijk al zonsondergang geweest is. Op deze plek is op 26 augustus, s'avonds om half tien, dus ongeveer op deze tijd, een heel bijzonder nieuw concert. Het heet Nachtgeluiden. Een programma van Wilmar de Visser, Contramas, en van mijzelf, trompet. En waar oh, ook Wat gebeurde daar nou? André, wat gebeurde daar nou? Ja, ja dat, uh, ik uh, moest even checken of er niemand aankwam. Oh. Maar er kwam Goeien niemand. Hallo. Er kwam niemand, toch? Nee, gelukkig niet. Oh, gelukkig niet. Wat leuk om jou te spreken, André Heuvelman. Ja, zo een tijdje geleden. Hè? Dat is een tijdje, ja, dat zal ik even vertellen. We hebben elkaar een paar jaar geleden in Casaluna uh, hier ontmoet. Ja. En toen uh, kwam je te laat... Weet ik ook nog. Dus toen zat ik met een houten kistje te wachten. Ja. En dat houten kistje, dat was allemaal de aanleiding waarom jij uh, in Casaluna zou komen. Dat was oh ja. jouw musicbox. Ja, dat klopt. En daar heb ik me mee gemaakt, totdat ja. jij binnenkwam. En we een prachtig gesprek hebben gevoerd en samen muziek hebben gemaakt. Ja, En ja, het tweede uur dat mensen echt op, uh, op, bevroren, op bevroren was gingen spelen. ook ja. Zo Met stokjes, dat ja. was echt magistraal. Dus dat was, dat was een echt een memorabele Casaluna. En nou hoor ja. ik dat jij dus met een nieuw project bezig bent. Ja. En ik denk, ja, dan moeten we toch even contact hebben... om te horen wat dat nou is. En als ik dit, dit, wat we aan het begin hoorden, dat filmpje hebben we van jouw site even afgehaald. Ja. Want dat ben jij ook, dat, dat herkennen de mensen wel. Wat, wat ga je doen? Want je zit ergens in een verlaten natuurgebied. Ja, nou in ieder geval op dat uur is het verlaten. Want je mag daar na zonsondergang mag je daar niet meer komen... En uh, ik loop daar al, ik woon, ik woon er eigenlijk bijna tegenaan. Ik woon in Veenendaal en uh, er is zo'n prachtige uh, zandafgraving, wat het vroeger was. En dat is een natuurgebied geworden en daar loop ik altijd uh, hard en uh, wandelen met de kinderen en zo. Dus ik dacht, je zou het hier fantastisch zijn om een concert te organiseren in, uh, in, in deze sfeer. Maar ja, dan moet je iets extra's bedenken dan moet je. Uh, dus ik dacht van nou, wat zou dat nou fantastisch zijn om nou eens... S'avonds om half tien na een concert te laten beginnen. Dus uh, ik heb een recreatieschap opgebeld Utrecht. En uh, hij vond het een ontzettend leuk idee. Dus ik kreeg gelijk een vergunning. En, en, en uh, hoe zie je dat dan voor je straks? Nou ja. Ik hoop dat het droog is. Uh, dan, uh, dan hebben we niets nodig. Want dan gaan we gewoon ergens. Uh, op een mooie plek staan, die we natuurlijk al uitgekozen hebben. Ja. Maar uh, nou ja, het concept is in die, die zin in uh, bijzonder. is dat ik uh, naar buiten gecommuniceerd heb. ...is dat het alleen doorgaat als er 175 kaarten worden verkocht van 25 euro. En uh, Dat ja, is gelukt. Het, ja, het is nou toch laat, al die Veenendaal slapen. Maar het is hier wel een beetje cultureel maanlandschap, zeg maar. <laughs> en, uh, en, uh, maar het is toch gelukt om die mensen toch uh, hierheen te krijgen. En, ja, Heel Nederland dan... behalve Veenendaal. <laughs> nee, nee, dat is niet waar. Nee, het zijn allemaal Veenendaalers die komen. Het is echt ongelooflijk. Die zijn natuurlijk hartstikke nieuwsgierig. Nee, maar het is, nou, het is ontzettend leuk. Want alle kaarten die ook weer boven de 175 worden verkocht... 100, 175 die gaan we ook weer doorzetten ja. naar volgend jaar. Door. Da daardoor bouwt eigenlijk het publiek het podium. En ik wilde zo graag eens een keer iets doen... waar de dynamiek bij het publiek lag en niet uh, bij, uh, bij mij. Ja, want wij weten nu dat het een concert is in een natuurgebied. Maar er komt veel meer. Weet je, het gaat niet alleen om muziek maken... En de natuur, want de nachtgeluiden die spelen ook een rol, hè? het publiek ja. speelt ook een rol. Ja, ik heb een CD gemaakt met uh, Wilmar de Visser, met Contrabas alleen. en uh, zijn we de studio ingegaan en eigenlijk zijn jullie de aanleiding. Want jullie bestonden toen een jaar, toen vijf jaar, ik, uh, ja. vijf jaar precies. En dat was dat in Utrecht in de, zon, uh, in de Maan, nee, in de... Dus, ja, de, de, het was de Sterrenwacht. Sterre, sterrenwacht, ja, ja. ja. Dus toen hebben wij, uh, Wilma en ik, uh, een, een paar stukken bij jullie gespeeld. En uh, toen dachten we, nou, zullen we dat niet gewoon eens op gaan nemen? En uh, nou ja, goed, die CD, die is al een tijdje en nu uh, heel langzaam uh, ja, dacht ik van nou dan moeten we dat ook maar eens live gaan doen en, uh, nah, uh, en dan komt een prachtig verhaal van een totellige tussendoor. En, uh, het wordt echt ook een improvisatie met de natuur, moet je je voorstellen, het is hartstikke donker daar. Er is geen lamp, er is niks. Wat Iedereen hoor je daar? alleen niet bij de, de, de nacht. De, de krekels, dat is wat je hoort? Ja, nou ja, ze, ze, net uh, wat, wat je net hoorde ja, eigenlijk. Ja, dat is het. En, en de wind, denk ik. Ja. Ja, en het is echt fantastisch. Heb ik je plaats. nog uh, van die flonkerende oogjes van herten of zo gezien? Of heb je dat allemaal niet? Uh, nou, er liepen de Schotse Hooglanders, maar die zijn ook weer weg. Dat uh. had ik begrepen. Maar dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Ik wou dat mensen zeggen. zitten te luisteren en zo. En ja. dan komt in en krijg je een lik op je wang ofzo. <laughs> dat de is echt heel donker. Dan denk je, nee, het is niet mijn buurman deze keer. Het is nee. toch verbazingwekkend dan, inderdaad. Ja. Nee, want we gaan allemaal verzamelen op de parkeerplaats. En dan gaan we ook nog lopen we het natuurgebied in ja. naar die plek. En ik heb nog niet gezegd waar het is. Dat moet ook geheim blijven, toch? Dat moet geheim blijven. Ja, dat vind ik wel. Ja. <laughs> het is in ieder geval het natuurgebied is Quintel hè? Ja, ja. Nou ja, kijk, ik wilde heel graag gewoon eens een keer met, met het publiek samen een podium bouwen, weet je wel? dus... Want en, zitten ze ergens, André, of niet? Of ja, is... ze krijgen een stoeltje. Oh, op, dat wel, oké. Okay. Ja. Maar, maar dat gewoon, en die mensen vinden het echt fantastisch, dus ik, ik liet ook alles uh, per mail boeken, en, zodat ik die mensen ook weer elke week een update kon geven. Mm -hmm. en, en ze ook vragen van, nou, hey jongens, uh, moet er moeten er nog honderd uh, te gaan, dus uh, doe ook even je best. Ja. En uh, nou, dat, is, dat is echt fantastisch gelukt. En, uh, nou, ik ben er ontzettend blij om. En ik moet het nu wel gaan doen, vrijdag. Maar uh, nou goed, het wordt een heel leuk, uh, leuk programma. Met, uh, met, met een hele trage muziek. en uh, Echte nachtmuziek. En dat houten kistje, waar ik het ja. eerder over had, dat speelt ook een rol. Ja, precies. Nou, maar wat, wil... Je moet even vertellen wat dat houten kistje is. Nou, het is een klein, klein houten kistje, wat ik heb bedacht... Uh, uh, uh, om, om met iedereen gelijk uh, muziek te kunnen maken. Kijk, dat is het enige ongeladen instrument wat er is. Het instrument, een muziekinstrument. Kijk, als je een trompet uh, vasthoudt, dan sta je al met 5-0 achter, want dan moet je eerst nog leren spelen en zo. En met dit bokje kun je gelijk meedoen. Dus zij, uh, iedereen krijgt dit parkeerplaats in, uh, een bokje en dan gaan we. Want ik kan natuurlijk niet spelen zonder ritme. Dus het publiek geeft me ook nog ritme. Uiteindelijk, als we op die plek komen... bouwen zij met die boxjes... Uh, en mijn podium. Dus dan hebben we het publiek. De ja. box. Ja. Jullie muziek. Ja. De nachtgeluiden. Ja. En een glasje wijn ook. Trouwens ook nog. Dat komt oh, ook nog ja. zijn, want je hebt er nu 175, zei je. Dat is het minimum nee, dat om is het te het, dat was... te maken. Maar op hoeveel zit je dan nu? Ik op... zit nu op 210. En er kunnen nog mensen komen? Ja. Okay. Want dat, dat is allemaal weer goed voor volgend jaar. Want dan gaan we gaan we een nieuwe dynamiek creëren en dan eh, wordt het ook lachend nachtgeluiden. Maar, maar dan gaan we weer een nieuw programma bedenken. Waar kunnen okay. ze naartoe als ze het nog willen? Want je zegt je hebt alles via de mail gedaan nu. Ja, je kan dit filmpje wat je, wat je net liet horen kun je op mijn website zien. Dat is uh, www.andreheuvelman.com. En uh, op, uh, via, via e-mail, dat is dan tickets.andreheuvelman.com, kun je nog kaarten bestellen. Wat hoop je wat er gebeurt? Wanneer is het voor jou geslaagd? Ja, het is nu al geslaagd. Nee, dat vind ik, ik... ik te makkelijk. Nou ja, nee. ja, kom op. Nou ja, kijk, kijk, kijk, kijk, muziek is voor mij geen eindproduct meer, al heel lang niet. En dus, eh, voor, muziek is voor mij een middel. En ik ben op die avond gewoon één van de elementen. Dus de spanning van op die, op die plek te zijn in het donker. En daar is dan, ik ben maar een onderdeeltje. En die mensen zijn daar bij elkaar. En, ja, ik denk dat het een heel bijzondere avond wordt. Hm. Nou. Ja, denk ik. Ik, ik. ik voel dat helemaal... Ik bedoel, moet je je voorstellen, je het daar door, door het donker gaan lopen. Zo'n hele stoet met allemaal met tromroffel heel zachtjes. En dan... Nou, ik, ik, ik, ik zie dat helemaal voor me. Dat, dat is echt fantastisch. En dan die regendruppeltjes. 70% kans op doorslag ja, ik ja. staan. Ja, nou ik ben ook facilitaire bedrijf begonnen. En ik heb ook drie van die partytenten gekocht. Oh, echt waar? Dus, uh, nou, dan, dat geeft ook al een ritme ogen. aan, hè? Als dat zo is. Ja, maar dat wil ik liever niet. Ik nee. ben natuurlijk echt in natuurlijk theater. En niet uh, met plastic tenten. Maar ja, goed, als het regent, dan... Uh, het gaat altijd door, gelukkig zo zeggen. Ik zeggen. En mensen smelten niet van een beetje regen. Nee, toch? Ja. Ik ga eens kijken, ik woon er niet te ver vanaf. Dus misschien dat ik op het Tromgeroffel af oh, ga komen. En vrijdag... Nee, ik ben Rotterdam ontrouw geworden. Maar dat gaan oh. we het maar niet op de radio over hebben. Oh, okay. <laughs> misschien zien we elkaar, André. Maar heel veel succes, in ieder geval vrijdag. En leuk om even te horen. Wij gaan meer geluiden nog van de nacht laten horen. Dus als je nog wakker blijft, dan moet je vooral blijven luisteren. Ja. Want uh, uh, René Broeders, die woont in Berlijn. Die is uh, in het park geweest waar hij vlakbij woont. En daar zitten ze s'nachts ook muziek te maken. Dus misschien kan je dan, dan een beetje het gevoel krijgen wat er vrijdag moet gebeuren. Ja. Dat gaan we straks horen. Want hij is eerder deze week is die gewoon uh, s'nachts door het park gaan lopen. En heeft die geluiden opgenomen. En we horen dan ook wat voor nachtgeluiden er zijn in Zweden en in Argentinië. Ik wil daar nog Doch. één ding over zeggen. Ik, ik kom wel eens aan, s'avonds, op Veenendaal de Klomp. Dus ja. Dat station dat, dat, dat, dat helemaal buiten Veenendaal. En dan loop ik naar buiten en dan loop ik naar mijn auto. En dan hoor ik dus de nachtegaal zingen. Midden in de nacht. Dat moet je opnemen. Ja, maar, ja, maar ja, je kan ook gewoon een keer met de trein naar Veenendaal de Klomp gaan s'avonds. <laughs> Trouwens, zorg <want, laughs> ik voor een busje voor de mensen. Nee, dat is goed. Vrijdag. Nee hoor. Weet <laughs> wat je zegt, hè? Oké. Okay. Elke avond of niet? Is die er? nachtegaal. elke avond is die er. Elke avond. Fascinerend. Ja, en wat hoor ja. jij nu om je heen? Ja, nu een hond die hier ligt uh, bij, uh, te slapen. maar voor de dat mijn hele familie licht ligt al op bent. Dus, uh, Lekker te knorren. Ik hoor heel weinig. Okay. Uh, de koelkast hoor ik nu. Ja. Ik zit... Nee, die horen wij niet. Dankjewel. Ik hoor uh, jou. Ja. Dat is het. Ja. En we gaan nu ook naar muziek luisteren. Okay. Heb je zelf nog iets... Uh, hebben wij jou nog gevraagd om muziek te doen? Of... Uh... Nee. nee, we gaan gewoon prachtige muziek hier uh, luisteren. Nou, hartstikke goed, hè? Slaap lekker. Dank je wel, hè? Doeg. Doeg. Doeg. hier een kerk heeft gestaan voor ik vergeet dat ik jarig was en een tiktak in mijn neus gehad had toen we naar Zeeland zijn gegaan voor ik vergeet Kom ik in de dag en wie toen mijn vrienden zijn geweest en niets meer Staten en examens en vakanties en ruzie op een feest Ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende Bodem voor ik vergeet van Spinvis. We gaan een rondje maken door drie landen in de wereld met allerlei mooie geluiden, verhalen en muziek. Uh, dat doen we in Berlijn, Stakjes, met René en Broeders, die zit in Duitsland. In Argentinië gaan we nog naartoe, Marnix van Itterson, die woont in Buenos Aires. En zo meteen spreken we met Koenberg Henegouwen in Excheu in Zweden is dat. Als u nou mooie foto's of verhalen heeft uit een van die landen... dan vinden we het leuk als u ze op onze Facebookpagina zet. En via facebook.com slash schreef scheepje dus Casaluna, kunt u dat uh, bekijken. We hadden al één foto gekregen van een sauna ergens in uh, Zweden. Nou, dat ziet er erg fijn uit, kan ik flappen. Heel rustgevend, dan word je meteen helemaal... Relaxed van als je dat ziet. Maar zet vooral uw foto of uh, verhaal er ook bij. Als u een vraag heeft over een van de landen, dan kunt u twitteren. Doe dat dan met hekje Casaluna. Ga ons ook volgen via Twitter, zou ik zeggen. En mailen kan natuurlijk altijd naar kazaluna.ncv.nl. En mocht u nou nog een nachtwandelingetje gaan maken... Neem dan even de telefoon mee. Bel dan 0800-1121. Dan wil ik heel graag horen hoe de nacht bij u klinkt. Wordt net, om het is het André Heuvelman al zeggen... bij Veenendaal de Klomp zit altijd een nachtegaal te spelen of te zingen. Nou, als u nou ook zo'n typisch geluid heeft... of zegt van ik neem even de telefoon mee naar buiten en ik bel... doe dat vooral. 0800-1121. We Eerst eens horen hoe uh, de nacht in Zweden klinkt, Koen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik gok heel stil. Ik neem je ook niet mee naar buiten. Hoezo? <laughs> is het koud of is het nat? Ik is niet of... koud vannacht. Is het koud, ja? Nee, het wel. ik zag net dat de verwarming hier aangesprongen was. Dus het was, uh, het was net uh, 9 graden, zag ik. Oeh, jeetje. De dus herfst ik... doet zijn intreden. Ja, dat kun je wel zeggen. De ja? mooie, lange zomernachten die lopen toch wel duidelijk op zijn eind hier. Ja. Ja, Ik bedacht me net ook, ik bevind me wel in je lustige gezelschap. Buenos Aires, Berlijn en dan ik dat is wel een... Leuke combinatie. Ja, dus iets kleiner hè, dan ja, bij de andere steden. Dacht ik, hè? <laughs> Want ligt dat nou ook in de middle of nowhere? Ja, het ligt in, in Zuid-Zweden of het Zuid-Zweedse hoogland. Uh, en de dichtstbijzijnde grote stad die hier ligt is Jönköping. En heeft, uh, dat heeft 150.000 inwoners. Ja. Dus het, het is echt. Eeksue zelf heeft iets van 10 12.000 inwoners. En dan heb ik het over de het stad met omringende wijken. Uh, de hele gemeente heeft iets van 15.000 inwoners, dus het is wel echt het Zweedse platteland. Geweldig, maar ik meen me nog van vorige keer te herinneren dat jullie wel een eigen muziekfestival hebben. Ja, wel. En je we, we, had we, muziek laten horen van een, echt een, iemand dat helemaal een ster is. Ik ben de naam even ontschoten, maar die... Erik Zade. Erik Zade. Ja. Echt een ster daar. En die, jullie ze hadden een muziekfestival en je hoopte dat je hem nog in levende lijven zou zien. Ja, dat klopt. Uh, is het, het gelukt? Dat gaat dit weekend lukken. Oh, dat het is, is dit weekend. Oké. Okay. <laughs> ja, dit weekend is het Eekse Stadfeest en uh, hij is een van de grote trekpleisters. Dus als het goed is, gaat het, uh, gaat het lukken. Want de opvang lijkt ook geregeld voor ons kind. Dus uh, dan hebben we alle tijd om daar op ons gemak naar te gaan. Ja, ja, ja. Oh, geweldig. Ja. Toch nog even naar die nacht terug, hè? Naar die, ja. die nachtgeluiden. Wat Is er iets wat je wel hoort? Nee, in Zweden, of in ieder geval, dat hangt een beetje vanaf waar je je bevindt natuurlijk. Waar wij, uh, waar wij wonen zijn ook nauwelijks grote wegen. Dus wat je in Nederland gewend bent, dat je s'nachts ook vaak verkeer hoort. Ik uh, ben geboren en getogen in Hengelo en de A1 liep zo ongeveer door de achtertuin van mijn ouders. Daar hoorde je altijd, uh, je, je hoort altijd wat. Yeah. Uh, dat was een van de grootste uh, ja, veranderingen, zeg maar, toen wij hier woonden. Hier kun je niks horen. Zeg maar een beklemmende stilte. Uh, en als het schemerig wordt, je hoort natuurlijk heel veel vogels, je hoort heel veel natuur. En op een gegeven moment, als het donker is, dan is het, uh, is het doodstil. Af en toe dan hoor je een, uh, een vos of je hoort wel eens wat lopen waarvan je denkt: ik weet niet precies wat het is. Je hoort een hond blaffen misschien. Hoe klinkt dat dan? Als je een vos hoort lopen, hoor je gewoon geritsel? Hoe, uh... Dan hoor je geritsel. Ja? Heel, maar omdat het zo stil omdat al het andere zo stil is, uh, klinkt dat ontzettend hard. Ik was uh, begin van de week mee uh, uitgenodigd op reejacht, en uh, toen zat ik tussen grofweg 7 uur en half 10 in een, uh, in een jachttoren. En ik moet zeggen, dat was een fantastisch mooie belevenis... om uh, de wereld van volle activiteit om 7 uur... naar volledige doodse stilte om Geweldig. 10 uur te zien gaan. Het enige wat ik gezien en gehoord heb... Uh, was een specht die overvloog op een gegeven moment. En even landde in de boom vlakbij mij... daar een fantastisch timmerconcert aan gehoord gaf... Ja? om in het bos te verdwijnen... En je hoort natuurlijk heel veel dingen ritselen en lopen, waarvan je geen flauwbenul hebt wat het, hebt, wat, wat het is. Ja. Het kan heel klein zijn, maar het klinkt als een olifant. Ja, gek is dat hè? Maar en... dat komt omdat het verder gewoon zo stil is. Dat is het. Ja. Er uh, zijn natuurlijk heel veel muggen nog steeds hier. Dus dan zit je daar doodstil te wachten in de hoop dat er misschien iets gebeurt. En dan, de muggen klinkt ook als een helikopter dat overkomt. <laughs> maar dat komt omdat al het andere zo ontzettend uh, stil is. Of ja. je hoort je hartslag in je oor. Uh, Zo'n dof, uh, bonzend geluid waarvan je denkt, wat is dat? Uh, en ik weet dat ook nog in het begin, dat we, als wij hier gingen wandelen, dat we heel vaak dachten, hé, hey, ik hoor hem weg. En dan ging je goed luisteren en dan was het de wind in de bomen. Maar dat klinkt heel vaak als een vrachtwagen die op grote afstand voorbij rijdt, of een bus. Ja, sowieso, je bent wel heel erg goed ge geconditioneerd als je hier naartoe komt. Ja, ja, maar je ontwendt het ook wel dan. Je ontwendt het heel snel, ja. absoluut. Wij dus hebben het andersom gehad. Toen we in, we in Guatemala waren, daar heb je zo'n oude Maya-stad, een Tikal. ja. En daar gingen wij dus voor zonsopgang. Of rond zonsopgang zijn we daar naartoe gegaan. En toen werden we dus echt uh, op een van die hoge tempels neergezet. En toen hoorde je dus en zag je de natuur wakker worden. Nou, dat, dat is ook is fascinerend, ja. ja. Er waren ook heel veel apen. Ja. Dus dat werd, dat, ja, dat, dat, dat zwelt echt aan dan. Naarmate het lichter wordt en de zon opkomt. En alle vogels erbij komen. Dat is echt ja. prachtig, ja. ja. Nou, apen hebben je niet, maar vogels natuurlijk ontzettend veel. En je merkt dat als je dan, zoals begin van de week, als je daar dan zit, het zwelt nog net even aan. Wordt nog eventjes genoten van de laatste zonnestraaltjes. En dan is het in één keer over. Ja, mooi is dat. Dan is het doodstil. En dan ja. nemen andere dieren het over. Ja. Ja. En dan... Ik weet dat ik in het begin ook wel doodschik heb gehad. Als ik s'avonds nog met de hond uit moest, dan hoorde je een, een, een ree geluid maken of je hoorde... Uh, uh, vossen, die zitten hier dus ook ontzettend veel. Die hoorde je s'nachts al een soort rare gilletjes maken ze. En uh, een das uh, ontmoette ik op een van mijn avondwandelingen... waarbij zowel de hond als ik zo ongeveer de boom zaten. <lacht> uh, vanwege het lawaai wat zo'n klein beest maakt. <lacht> maar, <ja. lacht> maar leer je de geluiden herkennen? Dat je weet dat je aan het geritsel, aan het geluid op een gegeven moment hoort welk dier wat is? Ja, en je, je, je hond is een hele goede graadmeter. Hè? Ja. Dus op het moment dat hij nog heel erg vrolijk vooruit met zijn neus... dan denk je, nou, het kan nooit groot zijn. Uh, ja. Op het moment dat je hond ook achter je staat, dan denk je van... Oh. <laughs> Komt toch die olifant nog uit de bosjes! <laughs> Komt die olifant nog toch uit de bosjes? <laughs> zeg, Koen, gebeurt er nog iets uh, op het gebied van nieuws bij jullie? Of is het vooral op. nog steeds meeleven met de buren? Want daar nou, uh, hadden we het hopen. vorige keer over. Ik mag toch hopen dat jullie wel meegekregen hebben dat Zweden uh, in verwachting is... Oh ja, wacht, tuurlijk. Joh, het is echt één en al groot nieuws, de, de ja? zijn... Je kunt nu de geboortedatum voorspellen en het geslacht. En nou, ze kan nu geen stap meer zetten of het staat uitgegeven in de Zweedse krant. Oh, wat vreselijk voor haar. Ja. Nee, het is wel heel droevig worden. Maar ja, voor mij als nieuwsvolger is het natuurlijk ontzettend. Ik heb ja. altijd wat te vertellen. Ja, ja, ja. Nu. Maar merk je nee, maar... echt dat, dat je buren, dat iedereen van slag is? Het gaat nou, gebeuren. Mensen, mensen vinden het wel ontzettend leuk. En dat heeft er volgens mij mee te maken dat uh, de Zweedse koning is de afgelopen periode uh, nogal een beetje... Uh, of negatieve manier ook in het nieuws gekomen. onder andere in verband met. Uh, dat hij stripclubs zou hebben bezocht. wat in Zweden allemaal niet mag. En Zweden zijn natuurlijk hele keurige mensen. dus daar doe je dat niet. Um, en um, hij heeft ook uh, in het buitenland. de uh, nodige flaters geslagen. wat niet helemaal uh, in dank afgenomen is. Hij heeft onder andere. de koning van Brunei uitgebreid verdedigd. terwijl het natuurlijk gewoon. ook een dictatuur is. en dat viel in Zweden ook heel slecht. Terwijl zijn dochter, ik in Zes Victoria, ontzettend populair is. En zeker ook naar aanleiding van haar huwelijk. Haar sprookjeshuwelijk. Ja. Uh, dus dat wordt wel heel erg uh, gevolgd. En uh, ja, nu er een, uh, een troonsopvolger in uh, maak is, ja, dat is natuurlijk wel heel spannend. Ja, en dat is uh, in de lente, volgend jaar? Ja, dat is ergens begin maart, geloof ik. Ja. Ik heb me nog niet zo ver gezet dat ik daar ook geld heb durven zetten. Maar zoals de Zweden wel doen, oh, dat is ook wat, op de ja, dag. Er, er wordt hier heel wat gegokt. Dus ook op de <laughs> geboortedag en op het geslacht en op alle andere dingen. Uh, maar de, de, de, de voorspelling is beginbaard. Oké, okay. oh, geweldig. Dus ik ben benieuwd. En wordt het wel bekendgemaakt of het een jongetje of een meisje wordt? Of uh, houden ze dat uh, angstvallig geheim? Ben je er nog goed? Nee. Hey. Volgens mij wordt de verbinding. Koen, ben je er nog? Nou, nou dat, is, dat is vreemd, zeg. In één keer is Koen weg. Verdwenen in de nacht, zou ik bijna zeggen. Wat gek, zeg. Altijd het wel over die stilte, maar dan wordt het wel heel erg stil in Zweden. Als we Koen uh, niet eens meer horen. We nou hadden het in ieder geval over de zwangerschap van uh, de prinses Victoria. Zo heet ze, de kroonprinses in Zweden. Mocht u het nog niet weten, want we gingen er maar vanuit, dat weet iedereen. De Zweedse kroonprinses is dus zwanger van het eerste kindje met uh, die oude um, gymnastiek. Leraar, hè? waar ze mee getrouwd is uh, vorig jaar. Ik weet niet of we Koen nog te pakken krijgen, en anders dan gaan we gewoon uh, naar wat muziek luisteren. Van die artiest waar Koen het net over had, die dus in Excheu is dit weekend, waar Koen bergheene woont, om daar op te treden op het Excheu muziekfestival. Ik Verbaast het u dat dit nummer aan het Songfestival heeft meegedaan? Nee, waarschijnlijk niet, hè? Erik Sade, dus de hit in Zweden. En uh, we hebben Koen wel weer gesproken, dus we weten dat het nog goed met hem gaat. <laughs> we doen hem de groeten. En we bedanken hem bij deze hartelijk weer voor zijn verhalen vanuit Zweden. We hebben het over nachtgeluiden. En dat, uh, ja, die bespreken we eigenlijk over de hele wereld. En Aad Zonneveld heeft ook gebeld. En die neemt ons ook uh, mee naar de nacht ergens ver weg. Aad, goede nacht. <laughs> Goedendag mevrouw. Ja, toch? Nou, Het zondag altijd een moeilijk altijd achter de duiding. Oh, oh, dat is heel dichtbij. Ik <laughs> hoe, weet het niet. Hoe klinkt de nacht in Den Haag? Nou, eh, als je dus je oren open hebt en je, je, je, je, je, je ogen gebruikt... dan eh, kun je heel veel geluiden horen in de nacht. En zeker in de natuur, daar hebben we het over, toch? Ja, ja, ja. ja. Nou, dat, dat kwam net wel ter sprake vanuit Zweden. En ik begreep dat jij zelf eh, in Suriname bent geweest ook? Oh, meerdere keren, ja. Meerdere keren? En hoe ja, klinkt... meerdere... ja, ik ben over de hele wereld geweest. Hoe klinkt de een nacht daar? Pardon? Hoe klinkt de nacht in Suriname? Uh, nou, wat ik ook vertelde aan die manier die je telefoon opnam dat In Nederland, uh, ik ben in heel veel natuurgebieden geweest. Daar word je mm -hmm. dus uh, diverse aardig je schreeuwen. En die kan ik wel thuis brengen. Omdat ik altijd een natuurmens geweest ben. En je hoort ook uh, ja, uh, allerlei dieren hoe je ritselen en uh, ja, geluiden maken. Maar in de tropen, daar hoor je altijd dat, dat. Ja, hoe moet ik het formuleren? Een soort van krekels hoor je kwaken. Dat hoor je constant doorgaan in Afrika Zuid-Amerika en alle tropische landen. En heel hard ook, hè? Ja, heel hard, ja. ja. En, maar die, die, die, die zie je niet en je weet het be, be, be, be, be, werkelijk niet hoe die beesten eruit zien of wat dan ook. Heb je er maar, wel eens naar gezocht als je ze hoorde? Nee. nee, ik was zo te bang dat ik nog een leeuw aan ga of wat dan ook. Maar ik hoorde wel gekrijsd, van apen en uh, weet ik veel ja. ja. Maar dat, dat, dat, ja, dat, dat geluid van die krekels, ja. dat gaat constant door in Afrika en zuid meer in, in alle tropische landen trouwens. Ja, Het is best lastig om te slapen dan, hè, als je er of niet weet, aan gewend bent. Ja, zeker weet ie. Ja. Ja, ik, ik ben meestal meestal. Ja, ik kijk me omheen, maar je, je zag helemaal niks natuurlijk. Het is aardig donker. Nee. In Kenia of wat dan ook, of in Zuid-Amerika, of in Sugana, maar wat dan ook. En dat, dat, ja, dat integreert me toch wel een beetje. Ja. ja, het blijft een fascinerend iets. Want hoe, hoe langer je naar luistert, hoe harder het ook wordt voor je gevoel. Ja, inderdaad. Ja, ja wonderlijk is dat. Hè? Nou, mooi om even gehoord te hebben. Dank u wel. Graag gedaan. En een fijne u, nacht. U ook, mevrouw. Ik heb zelf ook zo'n, uh, dat vergeet ik ook niet meer, in Argentinië. Want we gaan nu naar Marnix van Itterson, die in Buenos Aires woont. Marnix, goeiedag. Ja, goedenacht uh, in Nederland. Oh. Ja, in, in Nederland nacht inderdaad. Bij ja. jullie is het in de ochtend... Nee, bij ons is het in de avond. Vroeg in avond. de avond. Ja, Ik leer het echt nooit. Het is koud buiten, het is winter. Ja, dat weet ik nog en, wel van vorige keer, ja, dat je dat vertelde. En, en betrekkelijk stil, doordat, doordat het winter is. Ik wilde vertellen over, uh, als je dat goed vindt... In, een paar jaar geleden ben ik in Argentinië geweest in El Calafate. Waar die, um, ja. Het is in Patagonië, in het zuidelijke deel van Argentinië, voor de mensen thuis. Daar zit een, een gletsjer die continu in beweging is. En als je daar dus voor gaat staan en je blijft alleen maar luisteren... dan hoor je echt dat ding aan alle kanten kraken. En af en toe brokkelt er een enorm stuk ijs, brokkelt eraf... Nou, dat is echt een razend geluid, omdat het verder ook helemaal stil is. Ben je er wel eens geweest zelf, Marnix? Ja, ik ben er geweest. Misschien moet je, als je dat noemt, met de voorstaan. De voorstaan staat maar wel op meerdere kilometer afstand. Het is één, die, die gletsjer heet Perito Moreno. Ja. Het is één van de weinige gletsjers ter wereld die nog steeds groeit. Ja. De meeste gletsjers worden kleiner. De kleuren zijn... Wit tot, tot kietschblauw. Ja, fantastisch. En steeds weer, doordat die groeit, brokkelt dat enorm naar beneden. Als je, zou je met een bootje in de buurt zijn, zouden de golven zo de boot omgooien. Ja. Dat zijn dus grote bergstukken, ijs, die in het water klotsen. Ja. En dat geluid, het is een, een, een. als zou de wereld ten einde gaan. Het is een dat, heel diep. Ja, gromend. echt hè? Dat kraken, nog, dat, dat nog klinkt uit. Als het s avonds is. Ja, ben je dus s'avonds ook wel eens geweest? Ik ben, een heet je bij een andere gletsjer in Chile geweest, die heet Grey. En daar is er op niet al te grote afstand, is daar een klein hutje waar je kunt overnachten. Okay. De lekkerste vis heb ik daar gegeten, de lekkerste zalm. En daar kon je s'avonds naar dat uh, geluid luisteren. En dat is, dat is als had de wereld ondergaan. Geweldig. ja. Het is echt, het is, het is heel bizar omdat het zo gekraak uit een soort spelonk is zoals je het hoort. Ik ja. vond het een erg bijzondere ervaring. En ik ja, neem aan, ja. maar niks een groot contrast met de geluiden die we in Buenos Aires horen op straat in de nacht. Ja, Argentinië heeft die twee contrasten. Een ja. hele grote stad met 12 miljoen inwoners. Een stad, een metropolis waar Latinos wonen. Dus muziek, toeterende auto's. Bussen met veel geluid. Treinen die heen en weer gaan. Vliegtuigen die op twee vliegvelden uh, landen. Uh, mensen die graag naar het voetbal gaan toeteren. Of terugkomen van het voetbal toeteren met bussen. Of de vakbonden die toeterende bussen vol met 200 mensen met vlaggen door de stad laten rijden. Ja, ja. Het is een stad die nooit slaapt en heel veel lawaai maakt. Maar is dat s'nachts ook nog het geval? Dat het dan, uh... Ja, dat blijft. ...nachts ook doorgaan. Ja? Jonge mensen die zetten hun wekker om één uur... ...nachts, dan zijn ze om twee uur op tijd... ...op om uit te gaan. Ah. Dus als de ouders, de ouderen... ...naar huis rijden... s'nachts om twee uur... ...dan rijden ze langs de jongeren... ...die net op stap gaan. Dus de stad slaapt nooit. Dus dat verklaart ook waarom het altijd druk is op straat. En helemaal vol met auto's. Elke dag is het druk... ook midden in de nacht. Ja. Het is niet zo dat mensen denken dat het alleen maar op vrijdagavond is. Of misschien op donderdagavond. Nee, elke, elke nacht is het druk op straat. Als jij nou echt stilte wil hebben, of de rust wil hebben... waar ga je dan naartoe bij jullie in de buurt, rondom Buenos Aires? Ik, ik ben dit weekend niet ver van Buenos Aires. Minder dan 200 kilometer vandaan naar het noorden. Daar heb je die twee enorme rivieren, de Paraná en de Uruguay-rivier... We zijn dit weekend over de Uruguay-rivier naar de overkant gegaan. Dat is inderdaad dan in Uruguay. Daar hebben we op een eiland gezeten. Het is 15 kilometer breed die rivier daar. Zo. En op die eiland in de winter, s'avonds, hoor je eigenlijk niks meer. Geen krekelen, bijna geen vogeltjes meer. Ze slapen in de winter. Wel heb je het continu geluid van het water, van de wind. Wind door de bomen, wind over het water... Het is uh, precies het omgekeerde als de gletsjer en het omgekeerde als de grote stad Buenos Aires. Ja, geweldig toch dat je dat allemaal op relatief dichte afstand bij elkaar hebt? Het is uh, niet te geloven dat van die 12 miljoen mensen heel weinig mensen de weg weten naar de stilte op een weekend. Ja, ja. Uh, uh, het land hier is vlak is eindeloos. Je ziet in de hele verte, zie je ergens het lichtschijn van de een of andere stad in de hemel, of stadje. Maar op die landgoederen, op, uh, of, om, of in die bossen, of in die, op die weilanden, is het extreem stil. Wat men wel hoort, dat mag ik er wel bij vertellen, is het loeien van de koeien. Al <laughs> die landgoederen hebben toch nog vaak naast akkerbouw uh, runderen. En die runderen uh, die, die maken toch steeds weer geluid. Een kalf die de moeder zoekt, de moeder die de kalf zoekt. Uh, ze, ze blijven ook in de nacht uh, steeds weer onrustig. Oh, geweldig. Terwijl je zou denken, ga even slapen, hè? Wat zeg je? Terwijl je zou denken, ga ook even slapen. Ja, ja. De ja. paarden gooit me nooit s'avonds. Of eigenlijk zelden, ja. Okay. Alleen maar als er iets gebeurt, dan kunnen ze galopperen. Maar de, de koeien blijven... blijven ik meen dat dat heet loeien. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Zo noemen ja. wij dat. En even naar de orde van de dag. Wat, uh, wat is er in het nieuws bij jullie? Ja, het nieuws. Argentinië bereidt zich voor op presidentiële verkiezingen. Die moeten in oktober gebeuren, maar men heeft al vooruit geoefend. Ik heb dat nog nooit meegemaakt dat een land een verkiezing vooruit oefent. Afgelopen zondag mochten alle Argentijnen naar de verkiezingen. Elke partij had één. Kandidaat. En er werd gekozen. Er werd gekozen om te kijken hoe dat zal zijn bij de volgende verkiezingen. Dus het was een plichtverkiezing. En de huidige president, mevrouw Fernandez de die heeft met meer dan 50% alle stemmen, stemmen binnengekregen. Maar dat is dus allemaal niet men officieel. Ik ga er toch vanuit dat, dat dat proefkiezen duidelijk stabiliteit uh, voorspelt. We weten niet of dat de beste stabiliteit is, maar stabiliteit, geen verandering. Verder gaan met het uh, Kirchner systeem wat nu al acht jaar aan de gang is. Maar, maar, maar ik begrijp nou goed dat het, het telt niet mee, maar eigenlijk heeft iedereen al gestemd. <laughs> ik heb het nog nooit meegemaakt. Ik vind het ook vreemd om het uit te leggen. Maar het zou dus zijn de verkiezingen om van elke... Uh, uh, partij een kandidaat te kiezen, maar elke partij heeft alleen maar één kandidaat ter beschikking gesteld. Dus het was ja, maar een proef. Ja. Proefverkiezingen op, uh, op oktober. Wat een gek verhaal zeg. Gaat het verder dus goed de, in Argentinië? Dus, dus, <laughs> ja, Het is hier vaak uh, moeilijk om uit te leggen wat er gebeurt. Ja. Dus de oppositie heeft nu een hele moeilijk, en, en van die oppositieleiders heeft niemand uh, heeft dus... Uh, heeft, heeft hoger gerankt als, als de anderen. Dus de oppositie van al die oppositieleiders. die zeggen ze allemaal nog. Wij gaan weer voor de volgende ronde. Want ik ben die die de meeste kansen heeft, zegt iedereen. Maar het gekke dus, is natuurlijk ook. Het, het beïnvloedt wel de stemming gewoon in het land. Als je nu al. Eigenlijk is het nu bijna al een uitgemaakte zaak. Dat krijg je toch over het algemeen. Dat mensen met de winnaar mee gaan stemmen. Het, het, het beïnvloedt natuurlijk dat, wel gewoon. Het kan de... heel veel invloed hebben. dat heel veel mensen bij de verkiezingen zeggen. nou, ze wint toch. Waarom zou ik dan met stem ergens anders meeleggen? Nou, ja, ja. en, en de positie blijft met, met vier, vijf of zes kandidaten zich presenteren. Nou, dan kun je dus met z'n vijf en nooit de andere vijftig procent vullen. Nee. En ze komen niet... Uh, ja, ze zeggen... Ja, ze hebben allemaal vergelijkbare percentages. Dus iedereen zegt, ik heb kans tot winnen. Ja. Dus het lukt me niet om één leider te zetten en de andere zich, zich terugtrekken. Denk je dat het voor Argentinië het beste is als mevrouw Kirchner nog aan de macht blijft? Nee, ik geloof het niet. Uh, deze regering geeft uh, veel invloed op die delen van de economie waar ze geen invloed van moeten hebben. En daar waar ze wel invloed moeten nemen, waar ze wel actie moeten nemen, doen ze niet. Uh, veiligheid loopt achteruit. Uh, onderwijs lo loopt achteruit. Uh, energieproductie uh, groeit niet. En daar zal de overheid wel actie kunnen nemen. Maar ze nemen invloed bij bedrijven, bij banken en de financiële wereld. Uh, ze nemen uh, invloed op de pers. Dus uh, ik geloof niet dat, uh, dat, dat uh, het gaat goed met, de, met, de, met, de, met het land doordat die prijzen van de landbouw zo, goed, uh, zo hoog zijn. Dat is het probleem voor andere delen van de wereld, dat voedsel zo duur is. Hier mm -hmm. is dat een voordeel, want men prioriseert voedsel en dat brengt veel geld in de staat ja. om die invloeden te kunnen, kunnen doorvoeren. Maar het is niet een uh, per se wenselijke situatie. Buurlanden, zoals Colombia, Peru, Brazilië, ook Uruguay, Chile vanzelfsprekend, die hebben het beter gedaan in de laatste jaren. Mm. Ik kan wel zeggen afwachten wat de verkiezingen gaan uitmaken... maar dat weten we wel bijna. Maar nee, niks... Dat is bijna duidelijk ja, als je, je pro-verkiezingen ja. speelt. Ja, ja niet waar. Wij gaan naar muziek luisteren wat nu populair is in uh, Argentinië. De Mexicaanse band Mana met Labios Compartidos. Ken je het? Ja, ja ik ken het. Dat is uh, heel mooi, uh, mooi dat we uh, dat uh, in Argentinië velen. Oké, okay, dan gaan we daar naar luisteren. Mag ik jou weer heel erg bedanken... En we spreken elkaar hopelijk snel weer. Prettige avond. Dankjewel. Dank dag Marnix. Dag. Amor Mio. Si estoy debajo del vaivén de tus piernas. Si estoy hundido en un vaivén de caderas. Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Don't! Waar zijn we? Fuck? René, hoor ik jou? Ja? Waar zijn wij? In het Mauerpark. In het Mauerpark? En waar is het ja, ik Mauerpark? Ben, ik ben een beetje zachtjes, want anders houden ze op met spelen. Jij zit Mauer... in Berlijn, hè, zijn we? Ja, het Mauerpark is midden in Berlijn, in Prenslauwerberg. Uh, op de grens van oost en west. En, en dit is in de nacht? Ja, dit is in de nacht, om uh, <laughs> op zondagnacht, nee zaterdagnacht, om kwart over één. Dus Men... een beetje rond deze tijd. Daar ja. wordt s'nachts muziek gemaakt in een park. Ja, en uh, dit is nog vrij beschaafd, een dwarsfluit horen en iemand zingt. Um, je moet je zo voorstellen, je loopt vanaf de weg zo uh, een grasvlakte op, want het heet wel park, maar het is eigenlijk alleen maar een hele brede, of een hele lange, vrij smalle grasstrook. En dan zie je zo na een paar minuten lopen, zie je twee mensen op een muurtje zitten... en die zitten gitaar te oefenen en dwarsfluit. Er zat een klein lamp, iemand ligt erbij met een lampje... en die zat een nummer in te studeren midden in de nacht. En zijn nou, er dan mensen omheen die aan het kijken zijn? Nee, totaal niet. Je wordt, als je daar iets doet, dan word je door de anderen totaal genegeerd. <laughs> dat is juist altijd zo leuk dat je daar eigenlijk alles kan doen. De burgemeester van het stadsdeel, die zei laatst uh, toen ze vroegen van... ja, hoe moet dat nou met het Mouwpark, omdat er... Uh, op zondag bijvoorbeeld wel zo'n 60.000, 70 70.000 mensen dat park bezoeken. Dat is natuurlijk heel anders dan deze nacht. Ja. Uh, en toen zei hij nou, zolang niemand klaagt, mag alles. Oh, echt waar. Dus ze, ze gaat pas in als iemand klaagt. Oh. En uh, dat gebeurt niet omdat er geen huis omheen zit. Het zit er vrij ver weg. Uh, ik woon er schuin tegenover wel een eindje vandaan. Maar als er echt uh, flink uh, gefeest wordt, hoor ik dat wel. Maar ja, oh. goh, die zit niet in de stad. Waar dus lopen we, we nu maar. naartoe? We lopen iets verder en uh, dan heb je eerst een, een, zag ik wat mensen op een lapje zitten, die zaten een wijntje te drinken. En dan hoor je een zo meteen. Ik denk dat we het nu al horen. En dan komt zo'n beetje uit de verte. Er stond achter een boompje, achter een struik, zo'n uh, zo agregaatje voor stroom. Want uh, iets verderop werd, was een feestje waar ze stroom nodig hadden. Ze hadden een, een, zo'n drankwagen. En uh, een, een, een, een geluidsapparatuur en een filmscherm opgebouwd waar hebben een filmpje opdraaien tijdens het dansen, een soort clipjes. Geweldig. stroom nodig. <laughs> Wat ik ook heel grappig vond, uh, dat zie je wel vaker, dan, dat was, uh, dus al wel s'nachts, dan hebben mensen tot heel laat zitten barbecue en dan is dat nog het heet. Ze dus laten die barbecue staan en die komen ze dan de volgende dag gewoon ophalen Niemand neemt dat mee, dat blijft daar gewoon staan. Dat kan gewoon. Ja, dat kan gewoon. Even nog luisteren Eik. naar de geluiden. Ja. Als het druk? Ja, daar wel, ja. Ik ben er toch nog een tijdje vandaan van je hoort toch veel mensen. En uh, er liep ook hier en daar zo'n groepje wat dan dronken is, die dan gaan schreeuwen of zo. Soms heb je dat, maar over het algemeen gaat het vrij rustig toe. En het is echt heel donker ook, dus je ziet echt mensen ook pas op het laatste moment eigenlijk. Er is maar weinig licht. Uh, als de maan schijnt. of zo gaat het wel, maar anders is het echt heel donker. En overdag, dat zei je net al, dan is het gewoon eigenlijk één... Ja, grote grasvlakte op onze Facebookpagina. Uh, kunt u kijken, facebook.com Casaluna. Daar staat een foto van het uh, Mauerpark, René, die jij erop hebt gezet... met jouw hond uh, Gina, die uh, lekker bij het gras ligt. Er waren nog meer foto's ja. trouwens binnengekomen, hoor, dus uh, dat is leuk uh, om even te kijken. U kunt uw eigen foto daar ook nog op zetten uit Argentinië, uit Duitsland of uit Zweden. Komend weekend, René, is bij jullie Museumnacht in Berlijn. Ja, aanstaande zaterdag. Dat is twee keer per jaar maar liefst in uh, Berlijn. En uh, ja, dat is altijd een spektakel. Dan, dan zijn, uh, nou, ik weet nou niet precies hoeveel we dit jaar meedoen, maar zeker 80, 90 musea doen mee. En die verzinnen ook allemaal een speciaal programma voor die avond. Met muziek en eten en dat soort dingen. Uh, nou ja, en dan, dan, dan is uh, de, heel Berlijn loopt uit, maar omdat het zo groot is en zo merk je daar ook niet zoveel van. Als je in Rotterdam een museum nacht hebt, dan zie je er met zo'n lampje oplopen en het is allemaal een vierkante kilometer. Maar hier merk je het eigenlijk alleen maar als je dan een beetje in de buurt van zo'n museum komt, dan zie je er allemaal mensen naartoe lopen met een flyertje en meestal hebben ze een bepaald soort licht, kiezen ze. Dat is bij al die musea hetzelfde soort licht, dus dan zie je het al uit de verte. En er zijn ook speciale shuttlebussen die van de een naar de andere, er zijn vijf of zes routes door de stad. Oké. Okay. Um, omdat het met, het met het metro duurt het soms zo lang, omdat je dan een paar keer moet overstappen. En deze bussen gaan direct van museum naar museum. Dus, en alles doet ja. in principe wel mee eraan? Nou, nee, niet allemaal. Ik denk zo, ja, weet ik niet, er zijn, geloof ik, in Berlijn 250 musea of zo. Maar nou, uh, ze doen ook niet altijd allemaal mee, hoor. Soms ja. dan, uh, doen ze dat wel of niet. Maar uh, ja, de meeste verzinnen dan wel. Ja. Ik weet van vorig jaar dat ze, uh, toen ben ik daar zelf ook, uh, nou, met jou daar geweest. Maar toen werd er we vanuit de helikopter werden er, weet ik veel, duizenden gedichten... vanuit de lucht naar beneden gegooid. Dat dwarrelde echt door... Uh, vlak bij de Rijksdag was het volgens mij, hè? Dat, het, uh, ja. dat een helikopter boven kwam hangen... en iedereen die sprong in de lucht om zo'n gedicht op te vangen. We zeiden, als ze op straat lopen te flyeren... dan neemt niemand zo'n ding aan waarschijnlijk. Maar nu laten ze ze massaal uit de lucht vallen. En dan is het echt een soort... Ja, het was echt een soort regen van gedichten wat er naar beneden kwam. Hè? Prachtig was dat. Doen ze dat dit jaar ja, ook weer? Ja, super. Ja, dat doen ze elk jaar, maar alleen in de zomereditie. Want die andere is dus in februari of zo, dan, uh, dan heeft het totaal andere sfeer. Ik was, was ben het afgelopen jaar wel gegaan, ook nog deel met de fiets. En het was iets van min 15 of zo. En uh, dan gaat iedereen snel naar binnen met de gluwwijn en dat soort dingen. Maar in de zomer, ja, het is, uh, mooi op die grote glas, grasvlakte midden in de stad bij de Dom in de buurt. Uh, ja, prachtig. Goed ja, idee. Echt leuk. Dus ja, daar ja. ben jij dit weekend te vinden. Nou ja, ik, ik ben nog met iets, een projectje bezig. Dat is ontzettend druk. Dus ik, ik vrees dat ik het moet overzetten, want ik heel erg veel. Ik zie er altijd zo naar uit. Um, dit soort dingen, dat vind ik echt heel leuk. Maar ik, ik, misschien drink ik nog een stukje van mee, want ze hebben nog iets speciaals. Want uh, muziek is het thema dit jaar en uh, of deze editie. En om twaalf uur s'nachts willen ze een enorm groot koor van duizend mensen vormen. Uh, waar, waar iedereen ook nog naartoe kan uh, gaan om mee te zingen en zo. En dan gaan ze een stuk zingen met z'n allen. Geweldig. Dus dat probeer ik nog wel even bij te zijn. Als ja, dat. als we dan over het over nachtgeluiden hebben, dat is helemaal ja. te gek. Even een recordetje meenemen. Ja, ja. Ja, ja, geweldig. Nog even ja. iets heel anders, want uh, de, de, de verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Ja. En jullie in Berlijn en dat leidt tot, uh, nou ja, echt bizarre posters vind ik. Die wij, wij vinden in Nederland zijn we af en toe gechoqueerd door uh, wat Geert Wilders zegt van de PVV. Maar dat is niks vergeleken bij posters die in Berlijn te zien zijn, hè? Nee, in Berlijn is het heel grappig. Er wordt dus de gemeenteraad gekozen in september. En op één zondagmiddag hebben ze denk ik een afspraak gemaakt... vanaf dan mag er geflyerd of geposterd worden. Ik zag echt precies op die zondag allemaal autootjes met posters opgehangen worden. Die worden aan lantaarnpalen gehangen. En zo zag ik ook, niet in het centrum, maar wel een beetje in het buitenwijk... een paar posters van de NTD... De, dat is de rechts, uh, rechtse partij, of, uh, dat zijn ook nazi's en zo voor een deel. Dus zit toch ook nog wel in een wat, wat verdere hoek dan, uh, dan de tv in Nederland. Mm. En die, ja, ja het is, je, je kan, ik, ik moest toch wel even lachen, maar het kan natuurlijk absoluut niet. In één poster dan, er zit een Turkse familie, nou ja, een, een, iemand met een sluier, iemand met een tulband... en een, een man uh, met een donkere kleur, die zit op een vliegend tapijtje... en dan staat er bij goede reis naar huis, heimvloek is nou, dus niet heel erg omvloers aangepakt, zeg maar. Nee. nee. Ja, het is, het is, het is uh, creatiever dan je van dat soort gasten verwacht. Maar dat, dat zou je toch zeggen dat het niet kan. Bizar, hè? Ja. En een andere, die vind ik uh, niet grappig meer. Dat is echt de grap voorbij. Uh, die staat op geben. En dat betekent niet alleen van schiet eens op, hè, van uh, doe er eens wat aan. Er staat symbool natuurlijk voor de, voordat er zo weinig gebeurt in de politiek. Mm -hmm. um, maar ook uh, verwijst het uh, direct naar de, de concentratiekampen. Ja. En Sistens. ze hebben zo'n poster opgehangen tegenover het Joost Museum ook. Dus Echt waar? Dat is natuurlijk wel redelijk bizar. Mm, nou, ja, dat kan dus wel, vrijheid van meningsuiting is hier zo'n uh, heilig goed. Maar er wordt dus niks tegen gaan. gedaan ook? Of dat kan gewoon niet? Nou, die posten volgens mij niet, maar daar weet ik niet precies, ik heb ik niks over gelezen. Maar er is wel een, een spotje gemaakt en dat heb ik nog even bekeken net uh, voor de televisie. En de R RwD, dus de, de regionale televisie van Berlijn, die heeft het geweigerd. En er is rechtszaak over geweest ook die uh, ze gewonnen hebben, de RwD. Dus ze, mogen, ze hoeven het niet uit te zenden. Okay. Ze vinden het opruiend, zegt de rechter. Het is ook uh, stigmatiserend enzovoorts. En daar, nou het is echt uh, ja een beetje dat Rita Verdonk filmpje van uh, je ziet dus allemaal mensen inbreken en mensen in elkaar trappen en zo. Echt, en, uh, oh. en daar wordt, maar... en dan wordt het gezegd buitenlanders eruit. Dat wordt direct gekoppeld. Maar dan is het iets beter gemaakt? Nou nee. Oh. <laughs> nou, misschien is het minder net, maar nee, nee. Maar dat is toch wel bizar, want er wordt wel gezegd van ja, door hen van 80% van de mensen in de gevangenis in Berlijn, dit zijn mensen met een buitenlandse achtergrond of zo. maar dat, dat wordt als verdediging aangevoerd. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat alle buitenlanders hier nee. voortdurend inbreken. Het is heel bizar. Je, je ziet iemand zeggen van buitenlanders moeten eruit, het is genoeg. En ondertussen iemand een raam uh, uit wringen. Ja, dat, dat kan echt niet. Dat kan gewoon echt niet. Maar, maar dat... zijn die in andere, die worden nu gewoon helemaal niet uitgezonden? Uh, nee, niet door de Rwb en ook niet meer op hun site staat hij. Maar ze hebben hem wel op een internationale site gezet waar het dan niet afgehaald kan worden. Dat staat ook gewoon op YouTube. Okay. Uh, ze hoeven hem niet uit te zenden, nee, de omroep. Dat, dat, ze kunnen nee. nog in hoger oproep gaan, dat, dat willen ze ook geloof ik. Maar. Ja, inmiddels is het natuurlijk zoveel publiciteit, dus iedereen zegt het ja. toch wel. En wat trouwens wel grappig is, ze hebben dus ook posters dat, het, dat de Polen op moeten zouten. Dus niet alleen maar de, de Turken of Arabisch of enzovoort. Ja. Uh, genoeg met de Polen staat er ook. En er is ook nog een poster, er staan er drie schapen die een zwart schaap aan de zijkant duwen. <lacht> Echt. Nou, je, je gelooft het bijna niet als je het ziet. Ze zijn geïnspireerd op de toestanden, de tafereelen in Zwitserland, als ik het zo hoor. Ja, ja, ja, ja, nou. ja. Iedereen is welkom, mensen. Dat is duidelijk. Ja, René, ja. het is bijna twee uur. Maar je had nog ja. muziek aan ons uh, doorgegeven van Mia, de Tand der Moleculen. Ja. Is dat Berlijn helemaal hot nu in Berlijn? Nou, nee, die zijn al best wel lang bezig. Uh, het is een band van scholieren, maar al, ik geloof ik, 15 jaar of zo. Maar ze zijn nog steeds uh, in de hitplay. En uh, ze zijn ook heel gearrangeerd tegen... Geengageerd. Tegen rechts bijvoorbeeld zijn ze heel erg. Daar komen ze altijd voor een actie. Dus ik dacht dat past mooi. Ja. En het is nog steeds populaire muziek. Gaan we naar nou luisteren. Dankjewel hè en slaap lekker. Tjus. Een stukje van Mia met de tankstig moleculen, maar op YouTube is die ook gewoon te vinden als u er meer over wilt weten. Goed, dit was Casaluna voor deze nacht, morgennacht natuurlijk weer. En zometeen gaan we door in de nacht op één met de EO. Slaap lekker anders. De grootste schreeuws krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. Een CRV.